Na het vertrek van de Nederlandse militairen uit Uruzgan eind volgend jaar worden de Nederlandse ontwikkelingsprogramma's daar zoveel mogelijk voortgezet. Dat heeft minister Koenders gezegd na afloop van een driedaags bezoek aan Afghanistan. Koenders is tevreden over de wederopbouw in Uruzgan in de afgelopen drie jaar. Hij eist wel dat de Afghaanse regering streng optreedt tegen corruptie. Producenten van fietsen, auto's en onderdelen daarvan overtreden op grote schaal de veiligheidsregels op het werk. Dat constateert de arbeidsinspectie na een onderzoek onder bijna 500 bedrijven. Bij twee derde van de producenten werden de veiligheidsregels overtreden. Volgens de arbeidsinspectie vormt vooral het veilig omgaan met machines een probleem. Zo komt het regelmatig voor dat werknemers de beveiliging uitzetten, omdat ze dat handiger vinden. Minister Ter Horst is bezig met om de beloningen van korpschefs bij de politie centraal te regelen. Verschillen tussen de regio's moeten verdwijnen. De korpschefs mogen ook niet meer verdienen dan de balkenende norm. De minister reageert op onderzoek van RTL Nieuws... waaruit blijkt dat korpschefs naast hun salaris soms riante vergoedingen krijgen... voor onder meer piketdiensten en woonkosten. Koffieshophouders zien niets in het voornemen van justitie... om handelaren in stofdrugs net zo aan te pakken als handelaren in harddrugs... Coffee koffieshopshouders vinden dat eerst de aanvoer van softdrugs goed moet worden geregeld, bijvoorbeeld met een vergunningenstelsel. Pas daarna kunnen de illegale telers hard worden aangepakt, zeggen ze. In München begint vanochtend het proces tegen John Demjanjuk voor medeplichtigheid aan moord op bijna 30.000 Joden. Dat was tijdens de oorlog in het vernietigingskamp Sobibor in Polen. Demjanjuk ontkent dat hij bij de moorden betrokken is geweest. Twintig jaar geleden stond hij ook al terecht in Israël, omdat hij een bewaker in een ander kamp zou zijn geweest. Dat klopte niet en daarom werd hij vrijgesproken. Het weer, is nog kans op mist, daarna wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag kan er in het noordwesten en westen wat regen vallen. Het wordt een graad of zeven. Dit was het. N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 Zaterdagmiddag. Die zitten erop. Met de Rissie Boulevard. Met Maurice Mulder. Uiteraard. Uh, dank aan hem. En het is even na twee. Dat betekent tijd voor Zandvoort op zaterdag. Met zojuist de Pet Shop Boys. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. En de single Westing Girls. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob. Welkom bij hier op Zandvoort op zaterdag. Daar zijn we weer. Drie uur lang. Nieuws. Actualiteiten, sport, en natuurlijk sport. Hè. Wat voor, het laatste bericht was dat er gewoon gevoetbald gaat worden. We gaan voetballen tegen Kennemerland. vandaag Kennenland. thuis. Om half drie, dus we gaan dan live schakelen naar onze voetbalreporter Joop van Es... Uh, verder natuurlijk uh, standaard onderwerpen zoals de evenementenagenda. We gaan het uh, laatste uur hebben we even contact met uh, een lid van de stichting voor het behoud van de collecte Atema. Uh, we gaan even bellen met Cor Draaier. Het uh, tweede uur krijgen we bezoek van de schaapsherder. Okay. dan komen we morgen uh, schapen uh, naar het Gasthuisplein. Op de feestmarkt. Uh, verder natuurlijk uh, kijken we even naar de, de filmagenda van Cinema. Uh, en we hebben nog een aantal leuke tips voor cadeautips voor Sinterklaas. Genoeg. Uh, en laatst uh, natuurlijk ook nog sport. Ook sport buiten de grenzen. De Nederlandse hockeyteam... Uh, Speelt Down Under, de Champions Trophy. Uh, dus uh, morgen natuurlijk een belangrijke internationale voetbalwedstrijd. De topper in Spanje, Barcelona tegen Real Madrid. Uh, dus nog ja, te veel om op te noemen. En gewoon lekker naar het Gasthuisplein komen en uh, schaatsen. En schaatsen, Op tuurlijk. het podium, een mooie ijsbaan uh, aangelegd. Hartstikke gezellig is die hier, Koeken en Soapie is erbij. Kom gezellig langs. En de welpjes zijn er ook van de scouting. Oh, dat juist. onder leiding van onze enige echte, Sjors van Damme. Damme. Hier is Guus Meuwers.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 Verblindend zijn, je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij. Als ik vandaag de dag met jou mag, zou die zacht voorbij gaan, terwijl de wereld op weg lijkt en ik naar je kijk. Naar jou ja, blijf lachen, voelt het soms alsof over de wonder. Veel te mooi en veel te groot is en nooit.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 Het komt gewoon door jou, je ja, hart zit heel dicht bij mij, je ja, hart zit heel diep in mij. Dat komt door jou, jouw ja, verblinde zijn, Je ja, hart zit heel dicht bij mij, je ja, hart zit heel diep in mij. albert ik moet toch zeggen dat ik heel erg blij ben met onze technische dienst bij CFM. Ja. Ja, de lampjes die uh, begeven het af, af, af en toe en dan uh, wordt die week weer hersteld. Daar zijn we heel blij mee. Ja, nee, wat dat betreft is weer even mooi weekenddienst. Hè? Ja, weekenddienst voor uh, Maurice Mulder. Je de JK's ja, bent en Centervalt bij CFM Softworks. Eens even kijken wat voor interessante informatie Albert-Jan heeft voor nou, ons. Laten we nou maar beginnen met wat hij nou momenteel uh, op het Gasthuisplein uh, aan de hand is. want uh, Het met, ziet er gezellig daar uit. Daar wordt alweer geschaatst en uh, u kunt natuurlijk ook... Ook tijdens de komende feestmarkt. Morgen, 29 november. schaatsen op de kunstijsbaan van. de enige kunstijsbaan van Zandvoort. waar men lekker rondjes kan draaien. Het is niet de enige attractie van de feestmarkt. Ook zal Sinterklaas een bezoek brengen. Aan dit groots opgezette markt. Heeft zij geven... Zwarte Pieter waarschijnlijk? En Pieter uiteraard. En geven veel straatartiesten acte de présence. Terwijl u ondertussen uw Sinterklaas en kerstinkopen kunt doen. Het belooft echt weer een gezellig feest te worden in het centrum van, van ons Zandvoort. Waar niet alleen handelaren van buiten Zandvoort hun handel komen aanbieden. Maar ook Zandvoortse winkeliers komen met hun nieuwste collectie en speciale aanbiedingen voor de feestmaat. Volgens organisator Alex Willemsen wordt het er erg gezellig. En uh, schaatsliefhebbers kunnen dan hun schaatsen uit de kast halen en laten slijpen. Want uh, het gasthuispijn is uh, vanaf vandaag tot en met 3 december een prachtige schaatsbaan aangelegd. De Sint geeft tijdens, en dan wordt het spannend, de Sint geeft tijdens zijn bezoek aan de markt 25 schaatsrondjes weg aan de jeugd. Cadeau. Voor niks. Oké. Okay. Voornop. normaal 3,50 uur vijftig krijg je helemaal gratis. Juist. En op hetzelfde plein staat morgen een uh, schaapskooi. En uh, een schaapsherder leidt zijn schapen door het centrum van Zandvoort. En als het goed is komt de schaapsherder tussen drie en vier uh, even onze, met ons een bezoekje vereren. Om daarna verder nog even wat toelichting op te geven. Een van de Zandvoortse ondernemers die een primeur aanbiedt is Art Kef van Betermobiel. Hij staat op de markt met de zogenaamde Luggy, Een opvouwbare scootmobiel die opgevouwen achter in uw kofferbak past. Wilt u nu al informatie over deze noviteit? Neem dan contact op met Beter via telefoonnummer. En nou komt hij weer. Pen en papier Wat bij de hand. hand. 06 534 98 304. 06-534-98304. De, de jeugdafdeling Kids for Animals van de dierenbescherming Haarlem en Omstreken... zet zich weer in voor de dieren. Er kunnen bij hun kraam zoveel mogelijk zakken vrolijk en blikjes gourmet moes ingeleverd worden. En de brokken worden in het dieren onder andere gebruikt als beloningskoekjes. De moes wordt gebruikt om katten medicijnen in te laten nemen... of schuwe katten te lokken met een lekker hapje. En alsof dat nog niet genoeg is, zanger Rob Bergman die in de zomereditie van de Feestmarkt veel succes had bij het publiek is zondag eveneens weer van de partij. Hij zingt Hollandse hits van Andreasus, Koos Alberts, Jan Smit en Frans Bauer. Voor de kinderen is er uiteraard ook van alles te doen. Van spelletjes spelen tot schateren om de clowns. Die verspreid over de markt lekker gek doen. Let vooral op clown Howard, is mij verteld. Howard, hoe? Oh. Ja. En uh, de feestmarkt morgen begint om 10 uur en loopt helemaal door tot 5 uur s middags. En weet je wat nou het leuk is, uh, Albert-Jan van de feestmarkt? Sinterklaas en de kerstman komen elkaar zo'n beetje tegen daar op die markt. Dat, dus, dan hoop ik dat wel dat de politie op straat is morgen. Ja, dat De okay. blauw op straat is morgen. Nee, want morgen heb je heel veel Sinterklaas ja. natuurlijk op de feestmarkt. Sint en Sain Pieter. Ja. Maar ook heel veel kerstartikelen zijn, zijn daar morgen al te koop. Ja, tuurlijk. Want je moet er ruim op tijd beginnen natuurlijk. Want anders, als je het laatste moment moet halen, is natuurlijk alles net uitverkocht. En toen reed ik vanmorgen naar de studio. En wat zag ik? Bij de buren van CFM aan het Gassersplein. Ja. Daar staat de kerstboom al binnen hoor. Dat, dat, is, dat is eigenlijk een, een laagje die u zou moeten zien, want ze hebben het zo mooi ingericht. Dus... Ja, en ze zijn nou helemaal in de kerst. De Gewoon... kerstboom. In de kerst. Nou, wij ook een beetje met de muziek. Een beetje ben... stemmige muziek. Ben benieuwd. Zo op de zaterdagmiddag. Hier is Meat Love. The when de wind was so cold That my body frozen bed If I just listen to it right outside the window There were days when the sun was so cool That all the tears turned to dust And I just knew my eyes were drying up forever I finished crying in the instant that you left and well, I can't remember No. bij zonken het op zaterdag. Jordas dat is de Middelfde samen met Maren Raven. En It's All Coming Back To Me Now. Gevolgd door uit de jaren tachtig de single van Robbie Neville. En c'est la vie, Ja, Zo is... is dat leven, hè? Zo is dat leven, hè? Jazeker. Nee. Zo hoort het. Zeg, uh, heb je nog even een tijd voor Mag ik weer een nieuwtje doen? Ja, natuurlijk. Kijk, want dat, wat dat is uh, commissie Raadzaken van uh, 24 november. Hadden even het gehad over het terrein waar momenteel auto's strijden. Uh, huisvest is. En uh, wederom heeft een bestemmingsplan, dit bestemmingsplan voor de nodige commotie gezorgd. Het door het college aangeboden bestemmingsplan Recreatiepark werd niet rijp bevonden voor vaststelling door de gemeenteraad. Uh, het bestemmingsplan, en dat met name de status van het terrein van autostrijden, riep zoveel twijfels op dat commissievoorzitter Fred Paap niets anders kon concluderen dat dat onderdelen van het plan opnieuw bekeken moesten worden. Het is nou zo, een aantal bewoners van het appartementencomplex op de hoek van de Van Spijkstraat en de Van Lennepweg was de mening toegedaan dat wanneer de plannen van Strijder doorgang zouden vinden, één toren met tien woonlagen en één toren met zeven woonlagen, zij in hun woongenot zouden worden geschaad. Ze hadden bezwaar aangetekend, bezwaren aangetekend die door het college werden gehonoreerd. Het college veranderde de bestemming daarna van wonen naar recreatie... waarvoor de plannen van strijder naar de prullenbak werden geschoven. De commissie viel voornamelijk over de status wonen of recreëren van het terrein... en de verwachtingen die het college bij de eigenaar zouden hebben verwekt. Tevens haalde Belinde Geuransson naar voren dat wethouder Martin Bierman verzuimd had... om een onderzoek naar de akoestische waarden van het project te laten instellen waar je al niet rekening mee moet houden. Ja, ja. Ja, het is maar wat... als het uh, recreëren wordt, uh, dat, uh, dat terrein, wat kan je daar dan doen, Albert-Jan? Nou, Bierman die, uh, had dit bij de ter visielegging van het bestemmingsplan moeten aanleveren. Dit werd door de commissie bij de gewijzigde plan geëist... en is een voorwaarde voor nieuwbouw. Strijder zou ook, volgens eigen zeggen... niet eerder dan vier tot vijf maanden geleden voor het eerst te horen hebben gekregen... dat zijn plannen op zijn terrein geen doorgang zouden vinden. Zeven jaar lang was hij er al mee bezig en heeft zelfs in de commissie een presentatie gehouden over die plannen. De commissie vond dat het college onder andere daarmee verwachtingen had geschapen die daarnaar zouden moeten handelen. Alleen de fractie van de PvdA en uh, Sociaal Zandvoort-voorman Willem Paap waren een andere mening toegedaan. Als compromis werd door een aantal fracties voorgesteld om te bekijken of er binnen Zandvoort grondruil kan plaatsvinden... zodat het project alsnog doorgang kan hebben. Welk terrein dan zou moeten worden is dan nog de vraag. Want uh, zoveel plaatsen hebben we niet meer over in Zandvoort. Dus uh, dat, uh, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Voorlopig blijft de uh, autostrijder gewoon autostrijder daar. autostrijder blijft gewoon autostrijder. Maar uh, TZT zal er natuurlijk een andere bestemming krijgen. Dan wel bouw, uh, dan wel recreatie. Ja, recreatie. Een paar huisjes van sunparks erbij misschien. Is dus wat? Kinderboerderij op die plek? Want uh, ik heb op een gegeven dat ook met dit weer helemaal vol zit. Dus uh, die kunnen we net natuurlijk wel wat de uitbreiding gebruiken. Oké, okay, nou misschien kunnen we ze wel eens gaan bellen, Sunparks. Nou weet je. Eens even kijken hoe het daar gaat op het park. Eerst gaan we weer wat uh, muziek draaien. Hier is Katie Melua. En uh, One, of uh, nee, One, Nine Million Bicycles. <laughs> <Dat is zo laughs> Ietsje meer. meer. <laughs>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 ...op de Zalvoets Radio en Mamadou. Zo dadelijk gaan we naar het voetbal. Joop Is, vandaag bij de wedstrijd tegen Kennemerland. Ja. De nummer drie van de competitie van dit moment. Ja, nou ja. En Salford staat op de achtste plek. Dus. Ja. Maar dat is wel spannend dan kunnen ze vol aan de bak dat dacht ik wel kunnen ze vrij ja vrij uitspelen en ik ben benieuwd wat Joop daarvan vindt maar dan moet hij wel even de telefoon neerleggen want hij is dan in gesprek oh jee dus Joop mocht je dit horen neerleggen zo duidelijk nee Joop van Nes maar ja. eens even wat anders Albert Jan. ja ja we hadden net over 9 miljoen bicycles ja. maar afgelopen week was de gemeente de gemeentelijke handhavers in Zandvoort hebben flink hun best gedaan met de, fiets, de zogenaamde fietswrakkenactie. Vooral in de fietsrekken achter het busstation staan er meer dan vijftien fietsen beplakt met oranje waarschuwingstickers. Op die stickers staat een vervangingsdatum. Verwijderings, uh, ja vervangingsdatum, <lacht> krijg een nieuwe fiets voor terug. Nee, een verwijderingsdatum. Als de fiets op die datum nog staat, wordt deze meegenomen en opgeslagen. Het valt nu goed op hoeveel fietswrakken daar staan. Maar ook hoe de hypermoderne verroeste fietsrekken eruit zien. Je zou voor je verdriet je fiets er niet in willen zetten. Maar goed, opgeruimd, staat netjes. netjes. netjes. Nou, het is inderdaad zo, Albert-Jan... dat sommige mensen zetten gewoon hun fiets neer. Dan denken ze nou... Als ze van de zomer weer naar Zandvoort komen, dan staat er fietsen ja, maar vast. De fietsen nog. Dus vandaar, uh, dat Ondertussen een... helemaal weggeroest en dergelijke. Ja, dus een goede actie uh, om. Uh, ja, dat doen ze ook met auto's. Hè? Want er staan ook wel auto's uh, om zoveel tijd uh, tijden op een parkeerplaats. En dan zo'n tafel bonnen eronder. Alvorens daar ook een mooie sticker op komt van deze auto wordt verwijderd. Zo is dat. Houd Zandvoort schoon. Geldt ook niet alleen in de zomer, maar ook in de winter. Oké. Okay. En uh, we gaan zo dadelijk eens even kijken of we iemand uh, van de ijsbaan kunnen bereiken. Ik ja, we ben gaan... wel benieuwd. Gaan we doen. gaan we even live verslag vanaf de ijsbaan. Dus dat gaan we ook doen. En uh, nog een plaatje draaien en daarna naar Jouk van Nes. Hier is Spacer. De IJsbaan zal het wel ijs en ijskoud zijn, uh, Albert ja, de, de... Maar Gelukkig is het, ja. het koek en zoopie. Ja, lekker hoor. En uh, ja, het heeft uh, vanmiddag nog uh, eventjes gehageld. Dus we kunnen niet alleen uh, schaatsen waarschijnlijk hier uh, op de ijsbaan. Maar misschien ook wel bij het uh, voetbalveld van uh, SV Zandvoorts. Ja, ik ben benieuwd. We gaan snel over naar Jan van voor de wedstrijd van vandaag. Joop, we spelen vandaag ja. tegen Kennemerland. Inderdaad, de nummer 3 tegen de nummer 8 Zandvoorts. En het is hier prima te bespelen het veld, hoor. Uh, die parensteentjes zijn lang al lang weg, natuurlijk. Maar ah, okay. het is wel koud. Maar dat geeft niet. Het is wel prima voetbal weer. Een beetje een stevige wind. Zo uh, een beetje dwars op het veld. Dus uh, niemand heeft er voordeel aan. Niemand heeft er uh, nadeel voor. En uh, ja, Zandvoort, dat zou wel prettig zijn als we hier uh, drie punten zouden kunnen halen. Want uh, dan uh, doen we hele goede zaken. Er zijn overigens drie wedstrijden afgelast. Ik weet niet uit mijn hoofd welke. dat doet er ook niet zo heel erg veel toe. Dus we gaan er drie wel door in ieder geval. En Zandvoort is er dan één van. En op dit moment mag zo op de rand van de 16 meter van Zandvoort een uh, vrije schop nemen. Ik kon niet zien wat er aan de hand was, is ook niet heel erg belangrijk. Maar die vrije schop die mogen ze wel nemen. En uh, die schijnt, zet zit nu nog eventjes de muur. En dat die zijn echt op één na, uh, na alle spelers die in die muur staan. Door de vet staat ervoor, dat mag niet blijkbaar moet hij aan de zijkant kan staan. En die bal gaat erin. Die bal gaat er gewoon keihard in. En dat heeft, denk ik, te maken met het feit dat de VET gewoon niet in zijn muur stond, maar naast de muur stond. Uh, daardoor heeft hij veel minder reactietijd uh, dan, uh, dan normaal gesproken. Veel minder. Dat zal er misschien een halve kwart seconde zijn. Maar dat had natuurlijk net genoeg kunnen zijn. Dat is niet het geval. Die, die gaat nu uh, aan de leiding met 0-1. Terwijl eigenlijk uh, in het eerste kwartier van de wedstrijd daar zijn we nu mee bezig. wordt eigenlijk veel meer op de kant van kennemland voetballen dan andersom. En uh, ja, dat is dus een beetje pech hebben dat één uitval van Kennenballand meteen tot een doelpunt blijft. Ja, is het team helemaal compleet van SV Zoonvoort? Ja, hetzelfde team dat twee weken geleden gewonnen heeft bij Voorland. Dat staat nu in de rij En dat betekent dus met Michel Daan, met Jan Zonneveld. En even kijken. ehm Want die was er een paar keer niet bij. Die was op vakantie geweest. En dan sta je er toch gewoon keihard naast bij meneer Keur. Um, goed, 15 minuten gespeeld, de stand is 0-1 En ja, straks gaan we weer verder Om het vervolg van deze wedstrijd te verslaan Oké, okay, straks weer terug naar Joop Voor het vervolg van deze wedstrijd I'm so good. Sie von Ilse de Lange en Puzzle Lee Vrolijke muziek. Vrolijke ja, lekkere gezellige muziek. Ja. Zo gezellig bij de ijsbaan hier op het uh, Gassersplein. Ja. En zo dadelijk hebben we in de uitzending Bart Schuitenmaker. Hij weet natuurlijk als een van de initiatiefnemers alles over het project. Ja, hoe het tot stand is gekomen. en Wie uh, er allemaal aan meedoen. Ja, en wat dat, er allemaal wat nog het. gaat gebeuren natuurlijk. Voet in de aarde. Maar hè, gemeenten en organisatoren zijn eruit gekomen. En er ligt een ijsbaan en uh, tijd voor feest. Tot en met 4 december kan je ervan genieten. Ja, helemaal goed. En onze grote vriend Jacques van, van het CFM regelt daar de meeste. Muziek. dus er is een lekker muziekje bij. Uh, Gezellig duintje en uh, vanmiddag uh, de uitzending van Roy op het plein. Ja, Roy gaat er ook nog uh, live verslag van doen. Dus uh, luisteraars na vijf blijven luisteren, want dan gaan we live, als ik het goed heb, nou kijk Roy even aan, live naar de ijsbaan voor uh, de verslaggeving. En uh, ja, ik kijk even naar de, de, verder nog even naar de evenementenkalender van dit weekend. Uh, uiteraard, nou, de ijsbaan hebben we het al over gehad. De Feesmarkt. Morgen de Feesmarkt. En uh, morgen uh, vanaf, uh, morgen, zondag dus, uh, Hot Club de France. Dat is hartstikke leuke, leuke jazzmuziek. En uh, dat is vanaf vijf uur in Café Alex. En ik wilde met name de oudere luisteraars even attenderen op... 1 december, want dan is er weer cinema-nostalgie in het circus. Vorige keer was er de Glenn Miller story, en uh, toen hebben de, de, de, de mensen die daar op bezoek waren kunnen kiezen voor de volgende film, en dat wordt natuurlijk, uh, Ze hebben een ruimschoot gekozen voor de film Casablanca. Casablanca, oké. Okay. Uit de oude, oude doos, uit een film uit 1942. Leuk. Die is op 1 december om 1 uur in het circus. Bioscoop. Oké, okay. ben je ook weer van de partij trouwens? Nee, ik had, een andere, ik had, ik had voor een andere gekozen. Oh. En, uh, nee, deze, deze, ja, deze is hartstikke goed, het is een klassieker, ik weet het. Maar uh, nee, deze laat ik even aan mij voorbij gaan. Natuurlijk willen we jouw keuze ook weten. Wat ja, was dat? Dat was, uh, ja, nou ben ik de titel doe ik even kwijt. Nu overval dus dat je zal, je mee, zien, zal, je zal je net zien, hè? Dat zal je net zien. zien. Maar goed, dus die, uh, mijn keuze is het niet geworden, maar desondanks Casablanca een klassieker. Oké, okay. 1 december om 1 uur in het Circus Theater. Hier is The Golden Earring en When The Lady Smiles...